2 uur. Gert Cluit, Maritain de Waschjournaal. Noord-Brabant en Limburg. Er worden zware onweersbuien met hagel verwacht en mogelijk zeer zware windstoten. De buien trekken vanmiddag en vanavond over het land. Ze gaan volgens meteorologen gepaard met grote hagelstenen, zware regenval en windstoten tot 120 km per uur. Het muziekfestival Pinkpop maakt zich geen zorgen over het noodweer. Wel, voorbereidingen getroffen. In het zuiden van Duitsland zit een zwaar man vast op 1000 meter diepte in een grot. Een eerste reddingsteam is vanochtend bij het slachtoffer aangekomen. De in 1995 ontdekte Riesending Schachtheulen is met een diepte van meer dan 1100 meter en een lengte van ruim 19 kilometer de diepste en langste grot in Duitsland. De man van 52 raakte gisteren gewond door een vallende rots. Het eerste team van de Europa Run is in de eindplaats Rotterdam aangekomen. De hardlopers van Team Corps Mariniers kwamen vanochtend aan bij de Erasmusbrug. Ze waren zaterdagavond vertrokken uit Parijs. Tijdens de Europa Run lopen 8000 deelnemers in estafette teams van Hamburg of Parijs naar Rotterdam. Ze halen zo geld op voor zorg voor terminale kankerpatiënten. Vorig jaar leverde de actie 5,5 miljoen euro op. De Pakistaanse Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor het geweld gisteravond op de luchthaven van Karachi. Zwaar strijders, schoten in een terminal, passagiers en bewakers dood... waarna de schietpartij ontstond met commando's. Er vielen zeker 28 doden, onder wie 10 terroristen. Vanochtend leek het geweld opnieuw op te laaien, maar toen er explosies werden gehoord... Pakistan stuurde opnieuw commando's naar het vliegveld, maar al snel werd de luchthaven vrijgegeven. Het weer. Een gebied met buige regen met onweer trekt vanmiddag noordoostwaarts over het land. Daarna enige tijd zon. Plaatselijk wordt het nog 30 graden...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 Het begin van de maandagmiddag bij CFM. Tweede pizza dag 2014, met tussen 12 en 2 Ruud Jansen en luncht. Ruud, dankjewel daarvoor. En inderdaad, de lunch heeft zeer lekker gesmaakt daardoor. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Albert-Jan. Zandvoort op maandag, tweede Pinksterdag. We ja, zijn er weer. Ja, ZFM we Race Radio van 2 tot 5 live vanaf de Tolweg 10a. Zoals u weet, we worden van, van uh, vandaag de, de, de races verreden op het circuitpark Zandvoort, dus we gaan straks om uh, kwart over twee uh, gaan we gelijk schakelen met uh, onze verslaggever al daar, Willem van Dens, en die gaat ons helemaal bijpraten over het wel en we van de activiteiten op en rond het circuit. Verder hebben we natuurlijk dus de vaste items zoals er zijn... om half vier de evenementenagenda. Dus houd die pen en papier bij de hand... want er zijn weer voldoende evenementen in... en rondom Zandvoort die uw aandacht verdienen. Om half drie hebben we het weer bericht en er waren al wat onheilspellende berichten. Uh, dat hoorde ik op het, uh, op het weer. Donkere wolken. Donkere wolken. Maar ik geloof dat het, het, het epicentrum aan ons voorbij gaat. Maar goed, het neemt niet weg dat het toch wat bewolkt is. We hebben natuurlijk om half vijf het dier van de week... en die luisteren naar de naam Spats. En het gedicht van de week, ja, liefhebbers, u kunt het niet missen. Kwart voor vijf het gedicht van de week. En ja, gisteren was er vol op zon en vanmorgen ook. Dus het gedicht gaat over de zon die er niet is. Maar oké. Okay. Het <laughs> blijft een mooi gedicht. Tussen de muziek doen we natuurlijk Zandvoors nieuws in het kort. We kijken uh, terug op een uh, ja, sportrijk uh, weekend. Zo hadden we de Formule 1 van Canada die gestraand verreden werd. Er werd gegolfd in Oostenrijk en uh, er wordt op dit moment uh, gehockeyd op het WK Hockey in Den Haag. En de dames die gaan om vier uur spelen tegen Korea. De dames hebben zich al geplaatst voor de halve finale. Maar wij volgen het laatste uur deze wedstrijd ook voor u. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Eh, live vanaf de Tolweg 10a. Zo is het maar net. En zo duidelijk over een tweetal platen. Dan schakelen we live over naar het circuitpark. Zo naar Willem van deze De Pinkster Races op het circuit. Hier is Steve Moets. Você achou que não tinha nada a perder? Que eu fosse boa. Perdeu, porque não gosta. Se quiser me costas. Você vai ter que Porque vim pra te provocar. E para de falar, blá, blá, blá. we bij CFM Saltfoort op maandag. Gingen we ook alvast naar Brazilië, hè? Ja, volgende week vrijdag. Of aankomende vrijdag. Ja, aankomende vrijdag. Dan is het zover voor het Nederlands helftal. De eerste wedstrijd spelen we tegen Spanje. Dit was de nummer 1 van Anita uit Brazilië. CFM Race Radio Pit Report. En ook in uh, dit gedeelte van de dag schakelen we weer uh, geregeld over naar Willem van deze op-circuitpark Zandvoort. De pikse races op tweede pikse dag. en momenteel gaande op het circuit de race over uh, van de BMW Challenge, Willem. Ja, goedemiddag. Ja, dat klopt uh, inderdaad. Uh, we zijn bezig met de race van de BMW Challenge, uh, de DMV, Deutsche Sportvereniging uh, BMW Challenge. En op zich is het een leuke race, uh, een race over 25 minuten. We zijn een kleine uh, 10 minuten bezig en uh, we hebben uh, een heel mooi gevecht om de eerste plaats. En het uh, speelt zich uh, af tussen drie drietal. Uh. Aan de leiding is het uh, nu nog uh, Mark Houri met op de tweede plaats uh, Bent Kleesjolten. En derde is het uh, Janis uh, Steiner. Afgelopen zaterdag hadden dus ze ook een race, die werd gewonnen door uh, Bent uh, Kleesjolten. Ja, en die uh, wil er natuurlijk alles aan doen om dat uh, stukje... Wat hij zaterdag uh, flikt, uh, wederom uit te gaan halen. Ze rijden met z'n dingetjes uh, bumper aan bumper en uh, zoals er zijn nog een kwartier te gaan. Uh, alle mogelijkheden nog uh, voor zowel uh, Clay Schulte, Haurie en Steiner om die race te gaan winnen. Oké, okay, nou ja, t, in vorige, tijdens CFM Lunch heb je al contact gehad me, met uh, Ruud. Het, het ochtendprogramma uh, waarin uh, nog even voor mensen die misschien wat later hebben ingeschakeld. Hoe was het met die Truckstar Battle? Is dat, wat, is dat leuk of is dat niet leuk? Ja, op zich is het hartstikke leuk natuurlijk. En ook wat uh, anders. Dat uh, zijn uh, trucks, uh, auto's van uh, tussen de zes en achtduizend uh, kilo... die toch wat behoorlijke snelheid halen, zeker op het rechte eind. Uh, 160 kilometer is uh, niet verkeerd voor zo'n truck. Uh, ja, het mooie is ook het uh, driften uh, van zo'n truck uh, natuurlijk uh, door de bochten. Ze rijden overigens niet het hele circuit, dan, uh, die trucks, uh, die nemen het korte baantje. En dat is leuk uh, voor het publiek ook, uh, wat voor het grootste gedeelte top op het deel is van de tribune en rond de pad ook dat die auto's dan ook vaker langs komen. En uh, even iets anders: hoe is de publieke belangstelling in vergelijking tot zaterdag? Zijn er meer uh, kijkers? Ja, er zijn meer mensen op zaterdag, ja. Ik ga nog niet schatten hoeveel er zijn. Ik krijg ongetwijfeld aantal, uh, nog door hoeveel okay. mensen er zijn. Maar er zijn genoeg mensen die genieten van autosport. Ja, van kan altijd meer uh, natuurlijk. Zijn er zijn ook mensen die thuis uh, zitten en die denken... wat uh, is er nog wat te doen. Komt uit, die leuke races uh, hebben we nog te gaan hier... En, uh, het weer is mooi. En nog even iets anders. Ze komen vanmiddag nog een keer uh, in, uh, in actie. De Porsche GT3. Maar die hadden vanmorgen ook al een race. Maar dat deed een bekende Belga mee, hè? Een uh, bekende Belga, ja. Nou, rijden meerdere Belgen mee... die ook uh, in België bekend zijn. Maar <laughs> ik denk dat jij het doelt op degene... Uh, die hier in Nederland al uh, bekend is... en uh, niet zozeer vanwege zijn racekwaliteiten, uh, maar zijn zangkwaliteiten. Daar heb je het over? Ja, nee, klopt. Wie was dat ook alweer dan? Dat is uh, Koen Wouters, uh, de zanger uh, van Jo. Uh, okay. En die uh, reed... Uh, vanmorgen deel... Uh, de Porsches uh, rijden drie races. Uh, zaterdag wordt er een race gereden... van 25 minuten. Uh, zondag, in dit geval op maandag ook... een van 25 minuten met twee rijders. Dus ja, je rijdt die... Zaterdag tot ander zondag. En het eind van de dag rijden ze dan een race uh, van 50 minuten. En dan is er een verplichte stop, uh, pitstop met een rijderswissel Dus uh, ook uh, Koen Wouters uh, gaat vanmiddag weer aan de bak. En dat doet hij niet uh, met mensen uh, uh, Dat doet hij met iemand die in België uh, wel degelijk bekend is. Ook uh, vanuit de autosport. Uh, dat doet hij met uh, Van Hooijdonk. Oké, okay, nou, daar gaan we straks natuurlijk uitgebreid uh, verslag van doen. Ik zou zeggen, tot zover Willem, hartelijk dank. En we komen tegen de klok van drieën weer bij je terug. Nee, goed, tot zo. Dat tot wel Willem van deze, ja, we ontkomen er natuurlijk niet aan... om ook een nummer van zo straks te gaan draaien. Maar eerst hebben we Ellen Clark voor je, hier de Sweet Taste together, girl, I can't love it so much, alright, I just can't leave it alone, baby, you're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 ...van mooie muziek, maar ook van de racerij hebben ze verstand. We worden het juist van Willen van deze. Koen Wouters van Clouseau, hij komt vanmiddag nog in actie... ...in de Porsche GT3 Cup tijdens de Piste Races. Je ze met de single Passie. En het is precies half drie geworden. Tijd voor het weerbericht voor de komende dagen, Albert-Jan. Na een zeer aangename en zonnige zondagmiddag is er vandaag afhankelijk... Ook nog niet zoveel aan de hand. Uh, de zon schijnt flink, maar er zijn ook velden met sluierbewolking. Het blijft tot ver in de middag droog, maar tegen de avond neemt vanuit het zuidwesten geleidelijk de kans op fikse regen- en onweersbuien toe. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is niet meer dan zwak en de temperatuur stijgt naar een zomerse en warme 27 à 28 graden.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 De wind is uit het westen gaan waaien en is overwegend matig van kracht. En daardoor is de temperatuur weer enkele graden lager. Aan zee wordt het een graad of 21. Wat verder landinwaarts loopt het kwik op naar 23, 24. Kortom, aangename temperaturen. Woensdag dan is het een prachtig zomerweer met volop zonneschijn. Het blijft droog en bij een meest matige westen tot zuidwestelijke wind stijgen de temperaturen ongeveer 22 graden. Aan zee blijft het kwik steken bij waarden van net onder de 20 graden. De rest van de week en ook het komende weekend blijft het droog met flinke zonnige perioden. De wind waait overwegend, overwegend matig uit richtingen tussen west en noord en de temperatuur gaat geleidelijk naar beneden. Donderdag wordt het van west naar oost in de regio nog 20 tot 23 graden. En vrijdag wordt het 18 tot 22 graden en in het weekend 17 tot 19 graden. Al dus Rico Schreuder. Ja, en onze collega Ruud-Jans heeft volgens mij de studio ook aardig opgewarmd. want de temperatuur loopt hier ook uh, behoorlijk op, uh, Albert-Jan. <laughs> ja, toch? Je ja, hebt het, het raam maar even opengezet, gezet. Ik he? heb het raam maar even opengezet. Ja. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl... of kijk ook eens op de website van Lex van de www.meteopagina.nl Dat was het weer!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 Dat het me morgen niet meer schelen dan Ik heb het met het donker gehad Nu kies ik voor een zoon. Ik wil Weer twee hits, non-stop bij Zandvoort op maandag. Tweede Piekse dag 2014. We zijn er bijna nee, natuurlijk bij de Piekse Races op Circuitpark Zandvoort. Als eerste hoorde Nielsen en kop in het zand, gevolgd door deze van uh, Die Best Dat was People Are People. Nou, we hoorden het gisteren al bij Zandvoort op zondag: het verslag van uh, Jan Fres. De wedstrijd van uh, TC Zandvoort. Ze speelde het landskampioenschap We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dat afgelopen is... en of er eventueel nog reacties over binnengekomen zijn, Albert-Jan. Nou en of, want uh, TC, ja, het is uh, Zandvoort uh, promotie puur sang dat ze de finale hebben gehaald... maar de uh, TC Zandvoort is er gisteren niet ingeslaagd om het landskampioenschap van de KNLTB in de wacht te slepen. In een zindere finale tegen Alta uit Amersfoort gingen de Zandvoorters met opgeheven hoofden terug naar Zandvoort... Of de dames singles een voorbode waren kan niet worden gezegd... maar wel de 2-0 achterstand daarna. Ook de Belgische veteraan Christophe Vliegen was niet tegen het drukbestand. Waar hij de laatste vier wedstrijden een bijna zekere factor was voor de Zandvoortse team... vond hij nu zijn waterlood tegen de nummer 19 van Nederland, Nick van der Meer. Hij won nog wel de eerste set, maar vervolgens was het Alta dat aan het langste eind trok. 3-6, 6-4 en 7-5. Scott Gierpoor uh, bracht de spanning in de wedstrijd terug. Alban Muffels werd door de geboren Nieuw-Venepse speler... met 6-7, 7-6 en 7-5 aan de zegenkar gebonden. Het kwam dus opnieuw aan uh, op de dubbels. Eigenlijk zoals het hele jaar al bijna het geval is in deze competitie. De Zandvoortse dames wisten het tweede wedstrijdpunt te verzilveren. Eigenlijk uh, zoals al een beetje verwacht. De heren moesten dus de doorslag geven. In de wetenschap dat Alta slechts aan één set genoeg zou hebben... om bij een gelijkspel Nederlands kampioen te worden werd na de 7-5 uitslag van de eerste set de stekker uit het stopcontact getrokken. Zandvoort trok zich terug en Alta, de nieuwe landskampioen. Oogentuigen van het spektakel spraken na afloop van een wedstrijd op zeer hoog niveau. Een finale waardig. Maar als verliezer heb je daar niet meer dan trots op te zijn op je eigen prestatie. In ieder geval is TCZ en dus Zandvoort volgend jaar gewaarborgd van een nieuwe aflevering van de KNVB Eredivisie Tennis... in het gemengd zondag. Ja, we hoorden het gisteren van Joop Vres. Die uh, spelers van TC Sanford die krijgen allemaal eigenlijk niet betaald. Terwijl bij die andere groep, zoals uh, Alta bijvoorbeeld... Ja. gewoon uh, flink betaald wordt voor de spelers. Dus een geweldige prestatie voor de tennisclub in Sanford. Daar mogen we trots op zijn. En hier is Jet Rebel en On Top of the World.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 Nee. de Piense Dag zijn wij van CFM natuurlijk weer helemaal live bij de Piense races op het circuitpark Zandvoort. Straks gaan we weer over naar Willem van Dezen, maar eerst andere autosportnieuws. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en dat gaat over de zoon van Jos. Dan ja, hebben we het over Verstappen. Dat heeft alles weer te maken met de Masters hier op het circuitpark Zandvoort van 4 tot en met 6 juli. Want de jonge en talentvolle zoon van niemand minder dan Jos Verstappen gaat van 4 tot en met 6 juli deelnemen aan de Zandvoorts Masters. In de eerste week van juli wordt op het Noord-Hollandse circuit de befaamde Zandvoort Masters verreden. De jonge, maar daardoor niet minder succesvolle Max Verstappen zal deelnemen in de Formule 3-auto van Team Motorpark. Het VIA Formule 3 European Championship gaat dit jaar helaas aan de Nederlandse neus voorbij. Maar door de deelname van Max Verstappen aan de Zandvoort Master zal de scheurneus dus toch op eigen bodem te zien zijn. De bolide van Amersfoort Racing, de auto waar Max Verstappen normaal gesproken in rondblaast kan niet worden ingezet. Deze staat uh, tegen die tijd namelijk op transport naar Moskou. Team Motopark is overigens niet de minste. In 2012 en 2013 werd het team kampioen in de ATS Formule 3 Cup. Dus Max Verstappen tijdens uh, de Masters, Formule Masters... op het Circuit Park Zandvoort van 4 tot en met 6 juli van de partij. Een mooie aanvulling dus voor het raceprogramma hier in Zandvoort... tijdens de Masters. Hier is Tom Brown en Funky voor Jamaica. Weer waarschuwingen die we momenteel op de radio te horen krijgen. Hebben wij in gewoon nog lekker het zonnetje op dit moment? En ook zonnige muziek bij Zalfoort op maandag. Jure, Tom Brown en Funking Fortje Jamaica. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En we schakelen weer live over naar City Park Zalfoort. Naar onze race reporter Willem van deze. Want de BMW Challenge race, over 25 minuten, is inmiddels ten einde, Willem. Ja, dat uh, klopt. Die BMW-race is gefinist. Uh, uh, die is uiteindelijk gewonnen door Bernd Kleeshoep. De tweede werd daarin uh, Jani Steiner. En de derde uh, Mark Howie. We zijn nu bezig uh, met uh, Kia Picantos uh, die op de baan zijn. Die, die zijn inmiddels uh, in hun uh, tweede ronde bezig. Uh, de Picantos, uh, ja, uh, goed van start gegaan uh, op degene die pole uh, position had uh, na dan. Dat is uh, Oscar Kalouda. Die uh, kwam niet van zijn plaats. En uh, ja, daar ga je plek in. Maar De man die er het meest van profiteert, was een man op de tweede plaats. En het is uh, heerlijk. Het zijn allemaal Polen. Dat was uh, Alexander. Wojtjewkowski, die daarvan is. Lekker hoor. In één keer goed, in één keer goed Willem. Ja, die nam de leiding over, maar daar heeft hij niet lang van kunnen genieten. Hij is inmiddels voorbij geschoten door de andere Paul Konrad Reubel. Nou, die valt er nog wel mee. En op een derde plaats ligt nu Michael Schmikil... Die Polen ja, die hebben vanmorgen ook al een uh, race gereden. En het leuke daarin is uh, race 2. De startopstelling uh, daarin uh, is bepaald door uh, middel van een uh, uh, reverse grid. Dat wil zeggen dat ze omdraaien, de uitslag en degene die wint uh, die moet achteraan uh, gaan starten. Dus uh, wat dat er gaat, kunnen we wel wat uh, spektakel verwachten. Degene die vooraf uh, vertrokken zijn, zijn niet alle snelste en de snelste zijn achteraan gestart. Dus er is nog wel wat actie te verwachten hier uh, met die uh, Kia. Oké, okay, Willem, de, de Kia Race dus op die moment gaande. Hoe groot is het deelnemersveld? Uh, we hebben 18 uh, van die Kia's. Het leuke ervan is, uh, ja, het is Pools. Het zijn allemaal Polen. Er rijdt één uh, Nederlandse gastrijder uh, mee. Dat is een uh, journalist van een autoblad. Die daar een uh, verslag uh, van mag schrijven. Maar daarnaast hebben ze van alles mee. En uh, ze hebben ook een uh, Poolse uh, speaker mee. Nou, die uh, man, uh, die versta ik niet. Wat ik er wel van oppik, is uh, een beetje hoe ik de namen moet uitspreken. Mag uh, Rob Petersen wel nog meedoen, of niet? Wat zeg je? Mag Rob Petersen nog wel meedoen? Ja, die doet af en toe uh, doet ook nog een stukje tussendoor. Maar de Pool uh, overheerst in zijn taal, het Pools, wat we niet kunnen volgen. Maar af en toe uh, doet hij het ook nog in het Engels. En het schijnt in te zijn om uh, je eigen speaker mee te nemen. Want uh, Albert-Jan kan je daar alles van vertellen. Ja, de Truck uh, Battle, die heeft ook een eigen speaker. Speaker, nou, die man uh, is hilarisch met zijn kerst. <laughs> Oké, okay, nou Willem, ik zou zeggen tegen je nas drofje en straks komen we weer bij je terug. Ja, tot vijf cash die lady. Oké, tot Oké, dat was willen van deze op Circuit Park Salford. Nu door met de muziek zo vlak voor 3 uur anderhalf plaatje, Hier is Miss Props zijn waves in de Robin uh, Schulz mix. My face above the water. I feet can't touch the ground, touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon every time, time, time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting away. and it feels like I'm drowning.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 Van een race reporter zoals Willem van gaat af en toe niet over Roos, Albert-Jan. Dan ja. zit je met zo'n Kia race en dan allemaal Polen die meedoen. Ja, dan moet ook, je die namen gaan uitspreken. Was er een, Sjonge, wij, die hebben wij maar vertaald, want die konden we ook niet uitspreken. Ja? We, dat is Kotsjaki. Daar hebben we maar een kotzakje van gemaakt. Kotsjaki. <laughs> daar hebben we een kotzakje van, van gemaakt. Dat is makkelijker. Ik begrijp het. Nou is dadelijk zo meteen in het volgende uur van Zandvoort op maandag... meer over die Kia race die op dit moment dus... gaande is op het circuitpark Zandvoort... Ik zou zeggen tegen Willem, don't worry, be happy en graag tot zometeen. Hier is Bobby McFerrin, zo vlak voor drie uur. Here's a little song I wrote. You might want to sing it not for note. Don't worry.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 Wat zeg je rant is lit? Hij moet litigeren. Maar maak je geen zorgen. happy hebben. Kijk naar mij, ik Tot zover: het ritme van ZFN via de kabel op 104.5.